Vijf uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij het kantoor van de Tunesische premier Ganouchi... hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde... caravaan van bevrijding de nacht doorgebracht. De betogers negeerden daarmee de avondklok... die nog steeds van kracht is in de hoofdstad Tunis... Het zijn bewoners van arme gebieden in het binnenland die gisteren in Tunis aankwamen na een protestmars. Zij is het vertrek van alle bewindslieden die onder president Ben Ali hebben gediend. Premier Kanouchi is een van hen. Gisteren zijn de eigenaar van het tv-station Hannibal TV en zijn zoon gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad. Dat zijn familieleden van de vrouw van de gevluchte president. Afgelopen week zijn 33 familieleden van Ben Ali opgepakt. Hij zelf is naar Saoedi-Arabië vertrokken. In het zuidoosten van Brazilië zijn door de overstromingen en aardverschuivingen van deze maand al ruim 800 mensen omgekomen. Verder zijn er meer dan 400 vermisten, zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De aardverschuivingen en overstromingen in het berggebied bij Rio de Janeiro zijn veroorzaakt door stortregens. Zo'n 20.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Enkele dorpen zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. En gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers vallen doordat de water- en modderstromen veel ziektekiemen meevoeren. Volgens regionale media is het de grootste natuurramp in de Braziliaanse geschiedenis. Op de Australian Open heeft de Oekraïense tennisser Alexander Dolkopolov gezorgd... voor de grootste verrassing tot nu toe in het mannentoernooi. In de achtste finale was hij te sterk voor de als vierde geplaatste zweter Robin Söderling. De nummer 46 van de wereld won in vijf sets. Het is pas de tweede keer dat een Oekraïense tennisser de laatste acht op een Grand Slam toernooi bereikt. Het weer vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen twee graden in het oosten en vijf aan zee. Vanochtend bewolkt met eerst motregen. Vanmiddag overwegend droog. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Mier In de blokbetonnen jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Liene als een baken voor de luisteraars. Ah, ah, je hebt Adeline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 Wat leuk om je te zien, Adeline. Wat leuk om je te zien, Adeline. Adeline, heb je even tijd misschien? Welkom terug, lieve luisteraars, in het laatste uur van... een uh, nacht van het goede leven van de Karel. Uh, we gaan naar uh, Jan Eemhuis, naar zijn Truck -tracers. tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Goedemorgen. Ja, uh, ik zal alweer de enige geweest zijn in uh, heel televisiekijkend Nederland... die niet naar uh, The Voice over Holland heeft gekeken... afgelopen zaterdag. Ja, ik kijk niet naar dingen met jurys. Ik heb er helemaal geen zin in. En hetzelfde geldt voor... Uh, nou, dat zou ik maar niet zeggen, bij deze omroep. Um, wat ik maar wil zeggen, er is uh, ook muziek... die wordt gemaakt vanuit uh, het hart... en niet uh, voorgeproduceerd en voorgekoud... En uh, opgelepeld door mensen die weliswaar misschien een mooie stem hebben, maar niet de ziel om die, om die tekst, om die muziek voor het voetlicht te brengen. Daarom dacht ik: ik doe mijn eigen Voice of the World, maar eens uh, vanochtend. We zijn nou toch onder elkaar. Um, de mooiste stemmen uit de popgeschiedenis. En ik heb vol, volstrekt willekeurig wat bij elkaar geharkt. Want uh, uh, achteraf zou je kunnen zeggen... ja, maar Aretha Franklin die had er toch ook wel bij uh, gehoord? Ja, dat klopt. Maar ja, had ik geen tijd voor vanochtend. We gaan gauw van start met uh, Joe Cocker. Dat is zo'n stem. Is die mooi, die stem? Dat weet ik niet. Maar wel bezield. Hitchcock Railway. Joe Cocker was dat. Ja, we hebben het over stemmen die de moeite waard zijn in de popgeschiedenis. Um, Frankie Valli, die schoot me ook zomaar te binnen. In dit geval gaat het helemaal niet om teksten. Het, uh, uh, die, nee, die doen er echt helemaal niet toe. Gaat helemaal nergens over, het werk van de Four Seasons. Maar die stem, hè, de stem van Frankie Valli... en dan uh, de manier waarop de rest van de Four Seasons... zich ondergeschikt maakte aan die stem. Hier zijn ze met uh, Come on, Marianne. Valley. Het is niks bijzonders inhoudelijk. Dat weet ik allemaal wel. Maar wel leuk om naar te luisteren. Uh, geldt ook voor de Peddlers. De paddlers die hadden een zanger. Ze hebben trouwens uh, bestaan van de jaren 60 tot... ik dacht 70, 71. En toen ging het trio uit elkaar. De paddlers, die hadden een zanger... schuine streep organist... met een uh, uh, ja, merkwaardig geluid in zijn strot. Is heel goed te horen... In, uh, in deze Tell the World We're Not In. The pieces fit. I don't wanna hear the shallow words the world is saying. I don't wanna to play the complicated games they're playing. So why stay the turn in when the people come knocking and tell the world we're not in? The Badlers waren dat. Uh, ja, Eric Burden. Die mag ook niet ontbreken. Um, deze is mooi, denk ik. Het is een beetje andere Eric Burden dan uh, die we gewend zijn. Die uh, zo mooi zo met die animals. In uh, San Francisco Nights. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco. Who may not know it, but they are beautiful. And so is their city. Song. so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translov Airways to San Francisco, USA, then maybe you'll understand the song, it will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. I'm We zijn uh, de finale van de Voice of Holland uh, aan het overdoen. En ik heb een hele willekeurige greep gedaan uit de wereldmuziek. Uh, Althans, de wereld van de popmuziek dan. Uh, en daar de geschiedenis uh, van. Uh, want er is niet zo heel veel voor nodig. Een heel klein beetje bezieling maar. Om uh, beter te kunnen zijn dan de finalisten van die wedstrijd. Vind ik in alle bescheidenheid. Billy Preston, had hij nou zo'n bijzondere stem? Nee, niet, dus niet echt. Hij kon het wel, natuurlijk. Um, en wat is er aan de hand met zijn... That's the way God planned it. Nou, gewoon enthousiasme... tijdens het uh, Concert voor Bangladesh... georganiseerd in 1971 door George Harrison... Ze hadden nauwelijks gerepeteerd, alle deelnemers aan dat concert. Er was simpelweg geen tijd voor geweest. Moet je horen wat ze ondanks dat gebrek toch nog even laten horen. Willie Preston en uh, tot volgende week so much that all things God God given and they all have been Stop. Heerlijk. Heerlijk. Oh, er komt nog een scratch. Nee, is te laat. Oh, oh. oh daar komt ie. Hartelijk dank, uh, lieve Jan Emoes. Heerlijke muziek, fantastische stemmen, allemaal super echt. Um, een lied, uh, horen uit, uh, laat ik nu, uit een recente uh, Canadese film. Het is gelijk de trailer. Er wordt maar één dingetje gezegd aan het eind. That's you. Dat was Dalida die dat zong, deze hit uit 1966. Uh, geschreven in de tijd door Sonny en ooit gezongen door Cher, ja. En we kennen het waarschijnlijk toch allemaal van Nancy Sinatra. Hè, zeker nadat Quentin Tarantino zijn hitfilm Kill Bill 1 er in 2003 mee opende. En nu dus alweer in een film gebruikt... En wel in de Frans-talige Canadese film uh, Les Amours Imaginaires Van een jonge talent dat mij vorig jaar al helemaal overrompelde met zijn film J'ai tué ma mère. Hij heet Xavier Dolan. Hij is nu 21, niet te geloven. En alweer heeft hij dus een film afgeleverd waar ik met plezier naar keek. Het is geen meesterwerk, ook niet bijster origineel qua verhaal. Maar ja, waarom mag die klul niet eens een beetje het wiel opnieuw uitvinden? En ook weer... Uh, dus bang, bang. Gebruiken. Maakt mij helemaal niet uit. Hij gebruikt wel weer wel veel van de filmtrucs uit zijn uh, vorige film. Uh, ook. Zoals de getuigenissen van personages recht in de camera. Maar ik ben ze gewoon nog niet beu. Het verhaal is heel simpel. Hij speelt Francis. En uh, Monica Chokri, die speelt Marie. En die zijn met z'n tweeën boezemvrienden. En dan worden ze allebei verliefd op dezelfde jongen, namelijk Nicolas. Het is een enorm lekker stuk, dat speelde overigens ook mee in Je Tue, tue Ma mère. En het is niet duidelijk in deze film, uh, niet direct of hij gay is of uh, gewoon hetero. In ieder geval uh, uh, vallen ze het beide dus op. En uh, ze, ze denken allebei, zowel die Francis als Marie, uh, tekenen te zien... dat die Nicolas juist voor uh, haar of voor hem uh, kiest... En ze zijn dus elkaars concurrenten, maar ja, ook beste vrienden. En dat is dus heel penibel af en toe. Dat is mooi hoe die emoties onder al die buitenkant onderdrukt getoond worden. Ja, les, les Amours Imaginaire, ingebeelde liefdes. Hè? Moest ik ook aan Molière denken, La Maladie Imaginaire, hè? de ingebeelde zieke. Is ook een stuk waar vooral om gelachen kan worden. En hier is het vooral glimlachen. Het is een lichte film, herkenbaar, aanstekelijk. Een film over verliefdheid en de keerzijdes daarvan. Gaat niet al te diep. En dan eh, wel met een dosis lekkere muziek die alle kanten opgaat. En ja, mooi, mooie stylering in de beelden qua aankleding... en de vertragingen, de uitsneden. Nou ja, het is geen film voor cowboys of andere rouwdouwers. Ik ben op zoek naar dit adres. Ja, het is bij mij. U moet eerst een toelatingscursus doen. 80% van uw soort zakt. Open. Ik mag jullie de komende twee jaar niet zien. Als je bij die vrouw blijft, vergooien je je hele toekomst. Ze heet Zika. Ja, zo gaat het nog een minuutje door. Dit is de verfilming van Annette van der Zijls bestseller Sunny Boy. Het levensverhaal van Waldemar uit Suriname... die in 1927 kwam studeren in Nederland. Waar gebeurt het allemaal? Hij kwam te wonen in het pension van Rika. Een gescheiden vrouw met vier kinderen... die ze nauwelijks mag zien van een de, van de Zeeuwse strenggelovige ex-man... En die Waldemar en die Rika die worden verliefd op elkaar. En die krijgen een kind, Waldo. Maar zijn troetelnaam is Sonny Boy. Hè, naar de film en het lied van, uh, met diezelfde titel van Al Jolson. Uit 1929. U weet wel, die zwartgemaakte blanke neger. Geboren als Joodse jongen in Litouwen. Maar goed, dat doet er even niet toe. Nou, Hoe verfilm je met een klein budget... Uh, ja, een film die begint rond 1920 in Suriname. Daarna via Den Haag en Scheveningen ook nog eens... en dat in de jaren dertig eindigt in de concentratiekampen van Duitsland. En hoe verfilm je mensenlevens die op een subtiele manier opmerkelijk waren... Uh, want verbindenissen tussen blank en zwart... en dan ook nog eens een oudere vrouw en een jongere man... ja, die waren toen zeldzaam. En dat zijn ze volgens mij nog steeds een beetje. He, wie afwijkt van de norm, heeft het altijd zwaarder te verduren... ook in dit ooit als tolerant aangemerkte land. Wie was dat eigenlijk precies? En dan denk ik bij mezelf, was dat tussen 75 en 1985? Of was dat gewoon mijn jeugd? En was ik toen heel tolerant? <laughs> nou goed. Uh, de verfilming is in veel opzichten. Ja, ik kan het toch niet anders uh, zeggen. Ik, vind het, ik was teleurgesteld. Veel, uh, te veel is uitvergroot tot stereotypen zelfs. Uh, maar erger, alles wordt ook zo recht voor zijn raap uitgelegd en benoemd. Het lijkt wel een opstel van de lagere school van en toen en toen en toen. De film is gewoon ook overvol, er gebeurt gewoon te veel. Tenminste, als je het allemaal een beetje de ruimte wil geven en wil laten voelen, dat gaat niet. Het... Overigens was mijn eerste schok het perfecte Nederlands-Nederlands eh, dat de Surinamers spreken. Waarom is dat? Er is toch helemaal niks mis met het surinaam nederlands tongval? Of heb ik nou iets gemist? Nou, de sterkste troef in de film, dat is absoluut de actrice Ricky Kolen... Uh, die van die Rika een echt een warmbloedig mens maakt. He, je gelooft er. En de jonge acteur Sergio uh, Hasselbaink, uh, die komt net kijken als acteur... en die redt het eigenlijk vooral met zijn melancholieke uitstraling... waardoor je ja, zijn eenzaamheid en heimwee naar Suriname wel kan aanvoelen. Topacteurs uh, vervullen allemaal hele kleine bijrolletjes... zoals Anneke Blok, Monique Hendricks en Marie-Louise Steins. Jammer. Maar uh, dat wat anne in haar boek wel lukt... namelijk literaire non-fictiebedrijven met een mooie spanningsboog... dat lukt niet in de film. En dat einde van Waldemar, nou, kromme tenen. Overigens uh, is het bombarderen door de Engelsen... van het Duitse schip vol gevangenen en, en vluchtende mop, moffen. Hè. De Kaap A A A Arcona, dat was de oorlog net afgelopen. En op dat schip zat Waldemar. En uh, nou, dat heeft hij dus niet overleefd. Maar ook de opa van mijn man zat op dat schip. Niet te geloven, hè. De, de schilder, beeldhouwer Henk Henriette. Climb up on my knees, sunny boy. Boy, you're only three, sunny boy. You've no way of knowing... There's no way of showing what you mean on me, sunny boy. When there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sunny boy. Friends may forsake me. Let them all forsake me. I still have you, sunny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth. You made a heaven for me on earth when I'm all in a great year promise you won't stray dear for I love you so sunny boy when there are gray skies I don't I don't mind grey skies. You make them blue. Sunny boy. boy. Oké, okay, we gaan even terug naar Laurens, de afvallige. De man van Voorheen de Nieuwe Meuk. Die blijft mij voeden met weerde supernieuwe muziek. En nu heeft hij iets Zwitsers gevonden. En de band heet Oi. En de plaat heet First Box and Then Walk. En ik vind hem knettergek. Dit eh, volgende lijkt wel Japans of Chinees, moet je horen. Oh, I do have a new job, and when I En dan zegt uh, Jimmy: Dit hoor ik ook wel eens als mijn, mijn kinderen met hun tangels aan mijn keyboard zitten. Nou, wat oneerbiedig. Nou, ik laat toch nog een, een nummertje horen. Want uh, helemaal aan het einde van de, van de plaat uh, krijg je nog een kleine toegift. En dat klinkt zo: Them that's God shall get. Them that's not shall lose. So the Bible said, And it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, papa may have. But God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends, they're crowding round the door. When you're gone and spending ends They don't come no more Which relations give Crushed the bread and such You may help yourself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 Ik zit er doorheen. Te, ik zit, uh, we hebben het over, over het volgende. En dat gaat u zo ook horen. Maar uh, eerst luisteren naar uh, uh, regisseur Thomas. Die heeft iets gekozen. jij ja, ons vier open. <laughs> nou ja, goed. Maakt niet uit. Ja, anders hoort niemand ons. Ja, dat is ook wel zo. <laughs> Crystal Fighters heb ik gekozen deze week. Met Follow. The Star ja. of Love heet het album. Ja. En uh, ik vind het helemaal te gek. Lekker gek. Ze komen uit Spanje. Ja. En uh, Jules Holland die is ook helemaal fan van ze. En uh, vorige week stonden ze trouwens op uh, Eurosonic. Ben ik niet zelf geweest, maar nee. een paar vrienden van me wel. En volgens hen was het eigenlijk al het beste optreden van, uh, in van de woensdag. En misschien wel van de rest van het hele festival. Oh, nou... Dus, uh, en ze zijn hele kippen. En uh, ik dacht, laat ik dat eens even uh, hier ja, uh, pluggen. als een man. Ja. En dan, ja, een, een klein beetje uh, wishful thinking. Daar nou. hou ik wel van. Want ik vind, ik vind dat Beck met een nieuw pla nieuwe plaat moet komen. Beck. Ik ja? kwam er laatst uh, achter dat ik een enorme fan van hem ben. Ja, gek dat je daar opeens achter komt. Ja? Want je hebt zo'n zo website, last.fm. Ja. En daar kan je bijhouden welke liedjes je allemaal gedraaid hebt. En ik, had, uh, ik, had, ik dacht dat Aerosmith op een zou staan. Een beetje een jeugdzonde van me. Van ja. een oude werk vind ik echt heel goed. Ja, echt serieus. Nee, echt waar. Uit die begin jaren zeventig. Ja. Totdat ze helemaal. Uh, toen was je nog al... niet eens geboren. Nee, natuurlijk nee, niet. Maar. Toen... Oh, je bent het later. Heb je ja. dat al Oké, okay, oké. Ja, okay. ja nou, nou, ik maar er dus of, opnieuw uh, naar luisteren. Ja. De oude dingen zijn echt heel goed. Of, of de Beatles. Ja. Daar, ben ik ook, maar daar luister ik heel veel naar. En ik dacht dat die op nummer één stonden van de meest gedraaide ja. artiesten. Maar nee. Was Beck. Was dus toen ontdekte je via Last of En M van ik, wie je eigenlijk fan bent. Toen dacht ik ja. verrek. Dat is waar. Ik heb echt honderden keren naar geluisterd ja. de afgelopen jaren. En ja. uh, uh, dat had ik eigenlijk niet zo goed verwacht. Ik, ik hoop dat hij het. Uh, ik, ja, ik luister al zo vaak naar zijn muziek zonder dat ik het helemaal door had. Snap je het een beetje? ja, ja, ja beetje? Dat heb je, heb je soms misschien. En ik hoop dat hij het hoort. Dus even een, een kleine oproep. Uh, Beck... Ik vind je uh, helemaal geweldig. Veel mensen zeuren een beetje over je. Over uh, dat, je, dat je bij de Sintology kerk zit en zo. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Ze zijn ook een beetje stom van hem. Maar, maar goed, ja, goed dat kan gebeuren. Maak alsjeblieft weer een nieuw album. En ik weet dat je laatst nog wat hebt gemaakt... met uh, die dochter van Serge, uh, Charlotte Gainsbourg. Dat, nou, dat vind ik echt vreselijk. Leuk album vond ik trouwens, Hallo, mooi. Nee, maar ik wil gewoon een cd met alleen jouw naam op de hoes. Zo, ik hoop dat hij het gehoord heeft. Ja, ja, uh, en om het uh, gebed af te sluiten en ja? een beetje kracht bij te zetten... Cam Drills van zijn laatste album Modern Guild uit 2008. Alright. Nou, dat was dus de smaak van uh, Thomas van Vliet, onze regisseur, uh, die zijn nummertjes meebrengt. Helemaal niet mijn smaak, nou dan weet u dat ook weer. Gaat u mee op prijs? Hey, <tied> La los que se van naar no gaan, als Cuando salí de la habana de nadie me stoppen. Yo hoor un perrito chino que venía de mí. Por razones y motivos, un día me he obligado a Ik ben op zoek naar een de la te slapen. Ik ben op de la een Tuve que separarme de mi madre, de mi esposa, mis amigos y de la gente que op zoek naar Ja, cola, loca hoorde u met C extrana. Uh, het is weer tijd voor ons eigen wereldnetje. We gaan bellen met Cuba, met Harriet Sanders... die nog één keer wil genieten van het Cuba van... voor dat het geheel en al veramerikaniseert. Want daar is ze bang voor. Uh, nu Obama sinds afgelopen april... alle Amerikaanse Cubanen vrij, heeft, uh, vrij reizen heeft gegeven naar Cuba. Ze wil nog eens zien hoe deze mensen weten te overleven. Hè, met al die beperkingen, zo weinig geld. Zo afgesloten van de wereld. En tekorten. Er zijn nog steeds belachelijk veel tekorten. Rare tekorten ook soms. Er lopen bijvoorbeeld genoeg koeien op Cuba. Maar er is wel... Een enorm melktekort in de winkels. Suiker, koffie importeren ze nota bene uit, uit, uit Vietnam waar ze, ze zelf hebben, uh, uh, geholpen hebben om, om plantages op te zetten. Heel weird. En Raul Castro die heeft uh, dan misschien wel een hoop beroepen vrijgegeven... maar je moet wel maandelijks een behoorlijk bedrag betalen... om je vergunning te behouden. Dus dat is lood om oud-ijzer. Trouwens, favoriete baantje nu is cd-verkoper op straat. Ja, dat schiet ook niet op. Dit vertelden ze me vorige week allemaal. Uh, ja, de, de, de, de, de... Hoe heet het? Uh, de verbinding was vorige week niet zo goed. Ik hoop deze week iets beter. Uh, we gaan even bellen. Ben je daar, Harriet? Ik ben er. Ah, je klinkt veel beter dan vorige week. Hartstikke goed. Nou, vertel eens, hoe, hoe is jou deze week verlopen? Nou, ik ben uh, vanuit uh, Havana ben ik, uh, vertrokken naar Cienfuego. En uh, Vanuit Cienfuego, ik zal eerst even vertellen waar ik was... Vanuit Cienfueyo ben ik naar een heel klein uh, uh, gehucht aan het strand gegaan. En nu zit ik in Trinidad. Dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. En dat klinkt heel gemakkelijk, maar het was, uh, wa waren het toch wel weer ve veel uren onderweg. Ja, en hoe reis je dan? Met een, met een bus of wat? Ja, ik, ik, ik reis met uh, de grootste stukken met uh, uh, een, een airconditioned bus. Weet je wel, waar de airco dan wel zo ontzettend uh, hoog aan staat... dat je je winterjas erbij aan moet trekken. En uh, verder doe ik het met lokaal vervoer. En dat is wel bar en boos hoor. De, ik, ik, ik zat in zo'n lokale bus, helemaal opgepropt met... Honderden mensen en uh, ik werd gewoon boos op die uh, familie Castro. Ik had echt zoiets van, nou, nu moet het gewoon afgelopen zijn met jullie. Want uh, dat, dat was wel mens onwaar onwaardig, vond ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, en, en uh, eventjes die plaatsen langslopen. Sien uh, Voegos, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, het is een ontzettend prachtige... Uh, Franse stad, ooit opgezet door een Franse immigrant uit Louisiana begin 19e eeuw. En die, heeft toen een, die wilde die, die stad vooral heel erg blank houden. En heeft toen veertig Franse families naar die stad uitgenodigd. En um, daar, alle, daar zijn een aantal uh, suikerplantages uh, neergezet in de. En uh, dat werd een ongelooflijke rijk stad, vol met neoclassicistische gebouwen. Echt, echt te prachtig voor woorden. Um, alleen het enige probleem is dat het precies op een plek zit waar aldoor een orkaan uh, overheen spoelt. En uh, ik kende de stadsarchitect daar, die heeft me ook rondgeleid... En die zei, ja, elke keer als we het weer hebben opgebouwd, komt er vervolgens een orkaan en dan kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen. Nee. Dus um, UNESCO heeft het op de lijst van uh, uh, erfgoed gezet, maar, vertelde die me, geeft dan geen geld. Dat wist ik eigenlijk niet. Oh. Sna snap je? Dus uh, ja, het staat er dan wel op, maar daar zit geen, geen bedrag aan verbonden. Nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee. ook zo merkwaardig. Je ja. eh, ja. hebt een mooi theater nou, de, bezocht. Ja. Ja, daar heb je het theater van uh, Thomas Thierry. Uh, en dat... Uh... Nou, dat is echt. Het is echt mijn favoriete theater van de hele wereld. Ik vind ik zo'n mooi theater. Dat is, uit, dat is ooit geopend in uh, 1895, dus eigenlijk net in de tijd van de industriële revolutie. Dus uh, daar is heel veel met uh, metaal gewerkt. Weet je wel? Dat is de periode dat ze van die krullerige uh, metalen zuilen neerzetten. En uh, uh, van de klapstoeltjes, net zoals een zinger naaimachine. Het hele mooie smeedwerk. Nou, gewoon. En het, het grappige is, dat het, het is daar het is gewoon heel erg warm is. En uh, uh, daar werd heel veel opera gezongen en de opening van het theater, dat was ook de Aida hebben ze allerlei Italiaanse zangers op een boot gezet en uit Italië naartoe laten komen. En uh, Onder het podium hebben ze een bassin met koud water gebouwd. Zodat de stemmen van die operazangers uh, afgekoeld werden. Dat oh, mooi idee, hè? Grappig, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik, ik, het is misschien een, een, een zijlijntje, maar er was uh, iemand uh, die jou ook twee jaar geleden beluisterd heeft toen jij uh, een reis maakte langs Puerto Rico en de Cayman-eilanden en Jamaica. En ook Cuba trouwens. En toen was jou wat opgevallen over de wenkbrauwen in, in Puerto Rico. Dat die mannen hun wenkbrauwen plukten. En die persoon vroeg zich af of er iets dergelijks ook uh, opvalt in, uh, in, in Cuba. Ja, nou inderdaad, daar uh, ja, dat, dat, dat, dat heb ik ook hier even een onderzoek naar gedaan. Dat, dat is. dat zijn wel haar maar dan op een andere manier. Namelijk, ik zat in een uh, in een klein restaurant. Het was er een serveerster... En uh, die zag er dus heel erg mooi aangekleed uit verder. Maar die had wel een enorme zwarte snor. Echt een, uh, ja, wat wij noemen een hangsnor ongeveer. En, um, ik, nou, ik kon mijn ogen er echt niet van afhouden, joh. Dat was echt een enorm zwart dons op de bovenlip. En... Uh, toen heb ik eens rondgevraagd of dat misschien... Want ik, heb, ik had het al een paar keer eerder gezien in de provincie. Want ik zit natuurlijk een beetje in het achterland nu. Hè? Ik zit niet meer in de zieke in de, in de stad Havana. Nou ja, ziek. Maar um, het is niet een nieuw modeverschijnsel. Nee. Het is niet uh, uh, hip, hip om je snor te laten staan. <lacht> Mensen waren er toch wel heel verbaasd over. Ja, maar ik denk dat het dat het een kwestie van geen geld is. Dat ze geen geld hebben om een scheermesje te kopen... Nee, echt waar? Ja, dat kan. Tuurlijk. Nee, ja, ja. um, uh, wat heb jij verder gedaan? Je hebt ongetwijfeld veel gedanst, of niet? Ja, ik heb heel veel gedanst. Daarom ben ik ook, uh, kijk ik heb even op het, uh, op een, in, een, in een dorpje met tien huizen gezeten aan het strand. En toen dacht ik na twee dagen, nou dit vind ik echt nog iets te stil. En toen ben ik vertrokken naar uh, Trinidad. En dat is een stad met heel veel uh, plekken waar je kan dansen. Dat is leuk hoor. Ja? Want, kijk het aardige natuurlijk van Cuba is dat iedereen met iedereen danst. Dus het is niet zoals in Nederland dat je eigenlijk de helft van de avond langs de kant staat als een muurbloem. Maar hier word je gewoon de hele tijd gevraagd. Dus ik dans hartstikke veel. Oh, wat grappig. En, en, en hoe, wat voor plekken dan? Is dat gewoon in de open lucht? Of zijn er zaaltjes? Of hoe, hoe zit dat? Nou, dit is dus een heel erg stokoude stad. Het is uit de... Uh, ik, zit, ik zit eigenlijk in de middeleeuwen. 16e-eeuwse stad. Met van die koppelstones. Van die kleine He? keitjes op de straten. En er zijn heel veel um, uh, ruïnes. Dus het... Uh, uh, uh, ja... Um, laat ik zeggen, een soort um, kerken zonder dak erop. Ja, ja, ja. Dus je staat half in de buitenlucht. Ja, ja, ja. ja. En ik heb ook gedanst in een grot. Ik ben naar een discotheek meegegaan, En dus moet je helemaal naar boven klimmen en dan weer helemaal naar beneden hele klimmen. En dan kom je uit in een uh, onderaardse grot met van die stalig pieten, stalig mieten. En daar is dus een di discotheek in. ja, nou, dat is echt dat is helemaal de Flintstones. <lacht> nou, het klinkt fantastisch. Je hebt nog veel meer meegemaakt, maar we hebben nog één minuutje. En dan is het alweer... Uh, zet, zet, oh, jij ja, doet hier niet cola loca. Ik had nog even cola loca om een beetje in Cuba te blijven. Hey, ik hoop dat je weer een heerlijke week hebt. En uh, ik hoor je volgende week weer. Is goed. Tot dan. Tot dan. Dag. En uh, mensen, kijk naar www.adelinevanlier.nl. Kan je alles terugluisteren, ook de plaatjes die bij de radio horen kan je daar zien. En uh, tot volgende week.